Mark Hokker met het NOS-journaal. Staatssecretaris Blok wil dat de kosten om te stoppen met roken... niet meer van het eigen risico afgaan. Wat het kabinet betreft hoeven stoppers niet langer zelf de nicotinepleisters te betalen. Blokhuis zei op Radio 1 dat hij overlegt met zorgverzekeraars... over een tegemoetkoming voor mensen die willen stoppen met roken. Blokhuis werkt met alle partijen aan een preventieakkoord. Daar zal zeker in komen te staan dat sigaretten duurder zullen worden... en dat er minder verkooppunten komen. In de buurt van het vliegveld Breda in Bossenhoofd is een sportvliegtuigje neergestort. Daarbij is de piloot van het toestel omgekomen. Hij was de enige inzittende. Het vliegtuigje vloog na de crash in brand. Het was slecht weer vanochtend in West-Brabant, maar het is niet duidelijk of dat een rol heeft gespeeld bij het ongeluk. In Tilburg is de bliksem ingeslagen in het dak van de middelbare school. In een klaslokaal van het Odulfus Lyceum is een enorme ravage ontstaan. We zagen bliksem en hoorden een enorme knal. Daarna hoorden we gegil, vertelt een leerling tegen Omroep Brabant. Hij zat in een klaslokaal verderop toen de bliksem insloeg. De bovenste verdiepingen van het gebouw in Tilburg zijn ontruimd. Op de A20 bij Rotterdam hebben twaalf auto's een lekke band gekregen... toen ze door ijzerafval reden dat uit een gekantelde vrachtwagen was gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend bij het knooppunt plein in de richting van Gouda... Rijkswaterstaat denkt dat de problemen op de A20 nog zeker een paar uur gaan duren. MBO'ers worden voortaan student genoemd in plaats van deelnemer. Over twee jaar in het studiejaar 2020-2021 wordt dat ook in de wet vastgelegd. Minister van Engelshoven van Onderwijs reageert met deze stap op de bezwaren van jongerenorganisatie Beroepsonderwijs. MBO'ers komen vaak niet in aanmerking voor studentenkortingen als ze niet officieel de titel student hebben. Het is niet duidelijk of mbo'ers straks ook automatisch korting krijgen. Het weer vooral in het zuiden bewolking en wat buien met onweer. Elders schijnt tussendoor ook de zon. Later vandaag meer regen en onweersbuien die ook heviger kunnen zijn met hagel en veel regen. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Lucht in mijn neus. Wat zie je nou te doen? Ik zie je een beetje kook te snuiven of zo? Oh nee, ik zit mijn lucht van mijn plop op te snuiven. Mijn plop ruikt zo lekker. Nou oh, ja. heb jij ook zo'n lekkere plop? Nou, die, let u even oh. op haar, Let u even die zit hier een plop op te snuiven. Oh nou heerlijk, ja. hij ruikt zo lekker mijn plop. Ah. Dienst mij de dadelijk voor Van Dam. Het plop is over. We hebben schone ploppen lekker hoor. Ja. Dankjewel Marloes. Heerlijk. Nou, gelukkig heb ik knoflook gegeten vanmorgen, dus degene die oh naar nou mij komt. God, wat zonde van de werk. Zegt het dan niet, dan doet ze het nooit meer. Nou. Ja, dus uh, die Bart van de Midden, die raakt knoflook luchten. Ik ja. ah, ah. ah, blijven blij dat er een beschermen tussen zitten. Nee, jongen, ik heet toch geen knoflook morgens, kom op. Jij niet? Heb je wel je tanden gepoest, want het kan ja. ook nog gisteravond zijn, hè? Nee, ik pak me... Ah, die heb je gepoest, ah, ja. Goedemiddag, ja, ja, ja, goedemiddag allemaal. Wat fijn dat u er weer bent. En wat fijn dat jij er weer bent, Ruud. Ja. Ja. Ja, de trein reed, dus ik dacht, nou, dan ga ik maar. Ja, kijk. Ja, als die trein niet mag rijden, je ook dan... wel eens, Ja, Maar dan mag je ook wel eens zeggen dat ze wel rijden op ja. tijd en ja. zo. En dat het ja. allemaal goed gaat. En, ja. Hé, uh, ja, hey, ja. gisteren was een historische dag, hè? Ja, leuk, hè? Ja, was gisteren een historische ja. dag eigenlijk. Ja. ja. Want, uh, want... Maar dat weten alle luisteraars wel, Nee, Toch? dat weten ze niet meer, denk jawel. ik. Ja. Nee, weet ze niet. Ah, jawel, het eerste lustrum. Ja. Tenminste. Het eerste lustig. Nou, niet in de nee, nee, want dat is pas morgen. Niet. Nee, hè? Dat, is nee. Morgen. Ja, dat is waar. Dat ja. is ja, ja. morgen. Hey, jammer, nou, dat maken wij nou niet mee in de studio. nee studio's. ik wel, want ik ben er morgen. Oh? Ja, ik moet met, uh, met Henny morgen. Dus. Oh, misschien kom ik dan ook wel even langs. Maar gisteren was, gisteren, gisteren was het ja. dus uh, vijf jaar geleden, dames en heren. Ja. Dat wij vertrokken van het gasthuisplein. <laughs> ja. Dat blauw-gele pandje, weet u dat nog? Ja, ah, dat is wel. Ah, op het hoekje van de Kruisstraat. Ja, dat was zo'n leuk pandje. Nou. Ja, het was ik, behelpen. Ik, het was wel behelpen, hoor. Zo, echt. Ik vind dit <laughs> uh, waar we nu zitten, dat is toch ja, wel even... Nou. Dit is een paleis? Ja. is toch een prachtige studio? Ja. Welke, welke radio, lokale, zeker lokale radioomroep heeft zo'n prachtige studio? Bent u wel eens langs geweest, dames en heren, luisteraars? Doen, ja. Maar Kom, morgen zitten nou. we hier dus precies vijf jaar. Ja. En, uh, en gisteren was het dus vijf jaar geleden. Dat weten we dankzij Jolanda Verstegen, Die zei dat. Ja, die uh, ja, houdt die, dat allemaal bij. Die he? houdt dat bij. Ja, die die Jolanda. Het is dus ja. helemaal geweldig dat die Jolanda dat bij ons had het nou, het goed, hè? Nee, nee, want dan hadden we het niet geweten. Nee. Kijk, nu weet ik ook dat het uh, in september vijf jaar geleden is... dat ik met jou samen begonnen ben hier. Kijk, ik voel een uh, diner uitnodiging aankomen van Dolly. Van ja. Dolly? Ja, moet ik niet in de bloemetjes gezet worden? Ja, toch, luisteraars? Goodbye, ah, goed bij, gasthuisplein. Zie je, we gaan je verlaten. Het blauwgele band, dat komt nu vrij. Was jarens huis. Door het grote raam keken we blij. Maar geld te weinig en het te hoge huur. En bovenkwam. Kom nu vrij. aan de tol weg, gaan we verder praatzen. Uw gasthuis blijft. Uw baar, gasthuis blij. De gemeente rijdt de helpende hand. Van met een goede nieuwe locatie aan het hoogrecht staat ons nieuwe pad. Meer ruimte, lager de huur. Wat komt nu vrij aan de toon? I'm mm -hmm. mm -hmm. Ja, dat was, dan, eh, dat was hem dan. Zo'n eh, vijf jaar geleden wordt dit opgenomen met een, met een groot koor bij mij in de, in, bij mij in de studio thuis. Dat wat, wat, wat leuk, man. Dat heb je ook helemaal zelf geschreven. Ja, ja, ja, ja. Wat ja, goed ja, van ja, jou. Ja. Wat Goed, hè? Ja, ja, fantastisch. Hè. Die moeten we even op Facebook zetten, joh. Kan dat? Nou, nou, dat is leuk, toch? Nee, ah, ja, ja. vinden ze niet leuk meer. Nu? Nee, vinden ze het niet leuk. Ze wel oud. Nou ja, maar dat is wat? toch weer actueel? Uh, good heart, uh, goodbye, gasthuisplein heette de nummer. En, uh, het werd ik heb het genoeg gemaakt. Samen met uh, ook een aantal antwoorders en, en een aantal van mijn uh, koren en zo. Die heb ik in de studio gehad. En zo zijn we dat. Ja, leuk. He. Ja, erg het, leuk. Neem ja. een petje af. Ja. Die ik net afzet. Laat die vragen welk peetje. Ik zeg, ik, ik zet hem af. Ja, dan heb ik hem niet meer op mijn hoofd zitten. Dan, nee, dan zie ik hem niet ik meer. Niet. Nee, Nee. Hey, um, ja. Uh, even kijken hoor. Ik hoop dat nou alles werkt, zoals het werken moet. Ja, we gaan er wel. Uh, we gaan uh, drie in één. En dat is eigenlijk een beetje om mijn collega die hier na ons komt. Ik heb ja. drie weken programma, waargenomen. Ja. En niet één Beatles plaat erin zetten, hè. Want hij maakte de muziek. Niet één Beatles plaat erin. <laughs> En, en, nou oh, komt, en nou dat komt is ook die. niet aardig voor nee. hem. Nee. En, dan nee. komt die, en dan komt hij zelf weer vanmiddag. En dan komt er al. En er zit er gelijk weer <laughs> een Beatles plaat <laughs> in. Hè. Nou. Zou hij het expres gedaan hebben? Nee. Denk het wel. Nee, zo zit hij niet in elkaar, joh. <laughs> denk ik denk dat hij het gewoon Dus ik neem gedaan. aan dat we drie beatle nummers krijgen? Precies. <laughs> <laughs> Revenge! Revenge! Nee, nee, nee. En toen deed hij het niet. Zie je wel, dat is dan gelijk weer de Kerma. Ja, zo werken die dingen, Jansen. Nee, weet je wat het probleem is met, met de computer van mij? Die heeft een hekel aan de Beatles. Zou zo, ja, ik denk het wel. Ik weet niet wat het is. Maar... Ja, ja, Nou, ik denk dat het daarom is dat, uh, dat Bart van der Meer ervoor gekozen heeft... om die Beatles niet in zijn in in ja, lijst te zetten. Ja, nou ja, dat is gewoon logica, toch? 1 en 1 is 2. Ik bedoel, hij heeft het zeker voor het onzekere genomen. Ja, maar, hij zal wel doen. maar, hij doet het nog steeds niet? Nee. Zal ik er maar een 3 in 1 uitzoeken? Wat nee. verdik Ik heb zulke mooie staan. Ja. En dat ben jij. Ik ben helemaal. is je eigen, Daniel. Ja, nee, nee, nee. Ik moet een vraag nemen. Ik moet gewoon vraag nemen. <laughs> je moet toch gewoon vraak nemen. <laughs>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 She's not a girl who misses much. Du -du -du -du -du -du -du. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his half half-nail boots.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 I'm going down Down to the bits That I left uptown. town I need a fix Cause I'm going down Mother Superior jumped the gun Mother Superior jumped the gun Mother Superior jumped the gun Mother Superior Jump the gun Mother Superior Jump the gun Mother Superior jumped the gun Maar eigenlijk een beetje ter gelegenheid van het feit dat, dat precies 50 jaar geleden. de Beatles begonnen aan de opnames van The White Album. Of het album heet officieel gewoon The Beatles. Maar uh, vanwege conflicten over de hoes. Uh, werd uh, het album uitgevoerd in een compleet witte hoes. En uh, ja, dat was dus een prachtig uh, bijnaam voor dit album, The White Album. En uh, ja, dat de. de de al een beetje was ingezet... dat is op dit album best wel te horen... want er zijn toch wel een best een aantal stukken... waarin uh, bepaalde men, uh, leden... gewoon niet eens aanwezig waren... bij de opnames. Uh, het is ook bekend dat uh, Ringo Starr... bijvoorbeeld voor een korte periode de band verlaten had. En uh, omdat hij uh, het gekibbel... en de ruzie... en gewoon, uh, gewoon meer dan zat was... En uh, uiteindelijk toch weer terugkwam. En zijn hele drumstel en zelfs de hele studio versierd was met bloemen. Omdat de heren weer terug blij waren dat hij, uh, dat hij terugkwam. Maar bijvoorbeeld als je nummer Back in the USSR, Back in the USSR uh, beluistert... Daar drumt Ringo dus niet op mee. Want daar drumt Paul McCartney. En uh, verder uh, bij dat... Uh, U hoorde achter een volgens Blackbird... Een Echt een typisch solo werkje van McCartney. Er is geen één Beatle die daarop meegespeeld heeft. Daarna... Uh, Happiness is a Warm Gun... van John Lennon. Een nummer dat hij schreef naar aanleiding van een advertentie... over van een wapenhandel. En uh, dat had hij wel meer trouwens. Dat soort grappen. En tenslotte... Uh, While My Guitar Gently Weeps... van George Harrison. En Harrison die nam om de sfeer van de groep... weer een beetje op te krikken... zijn vriend Eric Clapton mee naar de studio... En die speelde alle gitaarsolo's van dit nummer dan. Dat speelde die in, dat deed Clapton dus. En uh, ik zal u nog even een goede tip geven, dames en heren, wat betreft Clapton. Uh, normaal doe ik dat nooit, maar ik zag het toevallig vanmorgen aangekondigd staan. En ik denk dat is wel interessant. Vanavond op NPO 2, uh, in het Uur van de Wolf, een documentaire over Clapton. En dat is een documentaire in uh, twee delen. Dus, eh, dus om 11 uur kan u dat aanbevelen. Ik denk dat dat een hele mooie documentaire wordt... waarin alle ins en outs van Clapton naar voren komen. Dus vanavond ja. om 11 uur op NPO 2, zijn, op de zijn, televisie. zijn absoluut mooie programma's. Ja, ja, ja. Uur van de Wolf heeft altijd goede documentaires. Absoluut, documentaire. zeker weten. Dus ja, vanavond is dus Eric Clapton. Ja? Ja. Had je nog wat? Ik heb helemaal niks. Oh. Ik wou het alleen even beamen. Oké, okay. ja. Nou, dat is helemaal goed dan. <laughs> hey, het dondert en het bliksemt en het regent geen meters bier, hè? Jammer nou voor jou, hè? Ja, dat is nou, jammer je, moet toch, jammer. je moet toch afvallen. Ja, dat is waar. Ja. Maar het dondert en het bliksemt wel. Dat dan weer wel. Ja. Nou, niet te geloven. Ja. Eh. Ik denk het is een bruggetje, maar niet. Ja. No. Oh, wel een bruggetje. Ja, we gaan naar Artiest in het Licht. Nog eentje voor het nieuws. Artiest ja. in het Licht. En dat is een heftig, hoor. Oh, oeh, is dat zo? Oeh, ja. Dan ga ik even naar de keuken. Ja. John Bonham, drummer of Led Zeppelin. Woo! Good times, bad times. Yeah! Lekker hè? John Bonham was uh, de nummer. de drummer van uh, de band Led Zeppelin. En hij werd geboren. Uh, hij heet John Henry Bonham. En hij werd geboren in Redditch. Dat ligt in. Uh, Worcestershire. Ja, Die Engelse namen noem ik gek van. Uh, dat gebeurde op 31 mei 1948. Dus uh, hij uh, zou vandaag 70 geworden zijn, maar. Dat heeft hij lang niet gehaald. Want hij uh, overleed in Kloer. Ergens. Uh, en nou, daar valt een beeldje weer weg. Oké. Okay. Kloer in Windsor op 25 september 1980. Dus uh, zo oud is hij helaas uh, niet geworden. Dat is wel een beetje jammer eigenlijk vind ik. Hij was een Engelse drummer, natuurlijk een Brits muzikant. En nu werd uh, internationaal bekend als drummer van rockband Led Zeppelin. En uh, latere jaren heeft uh, zijn zoon uh, de, de, zijn plaats in Led Zeppelin, John Bonham Jr., dus uh, ingenomen. Dus dat ook nog eens een keer. Oké, okay, nou. Mm, heerlijk, die bloemetjes. GELACH um, <laughs> Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, beste luisteraars. We hebben nieuws over de verkoop van de vakantiehuisjes... in Centerparks hier in Zandvoort. Um, in een week tijd is ruim de helft van de 428 vakantiewoningen al verkocht. Particuliere investeerders kochten 100 vakantiewoningen... en vastgoedfonds Zeeland Investmentbeheer, oftewel het ZIB... ...was goed voor de aankoop van 120 vakantiehuisjes... ...het strandhotel en alle parkvoorzieningen. De totale verkoopopbrengst bedraagt 91 miljoen euro. En het ZIB maakte bekend een fonds op te zetten... ...om een deel van het park aan te kopen en op te knappen. En in totaal gaat het straks nog op een kapitaalinjectie van 66 miljoen euro. En particulieren kunnen vanaf een relatief klein bedrag deelnemen aan dat fonds. En dat gaat naar verwachting in de tweede helft van het jaar allemaal gebeuren. Omstanders hebben gisteren een mes afgepakt van een 17-jarige jongen... die hiermee op de dreef in de buurt van de dreefschool in Haarlem had lopen zwaaien... De politie heeft de jongen aangehouden. Dat is wat de politie in politie Haarlem meldt op Twitter. De man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor... en het incident vond ongeveer ter hoogte van de school plaats... maar dat de school verder niet bij het incident betrokken is geraakt. De politie meldt dat het mes werd getrokken... naar aanleiding van een verkeersconflict... en de aangehouden jongen is later overgedragen aan de hulpverlening. Vandaag om 10 uur startte het walking voetbalseizoen. Dat is een langzame variant van het voetbal, speciaal voor voetballiefhebbers, mannen en vrouwen op gevorderde leeftijd. Christopher Manoputi van het team Sportservice Heemstede-Zandvoort begeleidt het voetbalspel. Hij biedt oefeningen en partijspelen aan en voorziet deelnemers van tactische en technische tips. En bij voldoende animo wordt walking voetbal... een wekelijks terugkerend beweegactiviteit. Deze vindt plaats iedere donderdag van 10 uur tot 11 uur... in de voetbalkooi bij de Oude Halt aan de Vonderlaan 2 in Zandvoort. Deelname kost 1 euro per keer. En uh, ja, er is natuurlijk ook gelegenheid om gezellig een kopje koffie of thee... weliswaar voor eigen rekening... bij de snackbar aan het veldje te genuttigen... Voor meer informatie kunt u bellen naar telefoonnummer 023 573 4679. Op de A9 bij Spaarndam is vanochtend omstreeks kwart over zes een zwaar ongeval gebeurd. Hierbij zijn een auto en een vrachtwagen betrokken. De snelweg richting Alkmaar werd helemaal afgesloten vanwege het ongeval en het onderzoek van de politie. Het ging om het stuk tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velsen. De weg was rond half acht weer vrij, maar automobilisten moesten en moeten wel nog steeds op anderhalf uur vertraging rekenen. De automobilist is door ambulancepersoneel opgevangen en naar het ziekenhuis overgebracht. Daarna bleef de snelweg nog enige tijd dicht vanwege sporenonderzoek door de verkeersongevallenanalyse dienst van de politie. Door een arrestatieteam van de politie is dinsdag in Amsterdam een 22-jarige Amsterdammer aangehouden. En waarom vertel ik u dit nou? Want het is natuurlijk aardig ver weg. Maar deze man wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een schietincident op zondag 8 april tijdens een strandfeest in Bloemendaal. De man is voor onderzoek ingesloten en hij zit nog vast. Tot zover het regionale nieuws van half 1. ZFM luncht.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 Verspreid over het land komt het tot buien, maar in onze regio lijkt het over het algemeen droog te blijven. De temperatuur is wel wat lager dan de rest van het land en ten opzichte van vandaag en blijft zo rond de 20-21 graden hangen. Er waait een matige west tot noordwestenwind. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Het is dus donderdagmiddag en het donderd. Nou, ja, hebben we ja, ja, aan de ja, kan Het kan eigenlijk niet anders hè. Het donderd op donderdag. We nou. hadden het niet kunnen voorkomen. Nee. Side, you'll be your lesson Start with the word You know will make The ultimate impression Words lie between The feelings we can now No longer say Forget The repartee I'll take the bullet But not the blame Did you expect I'd never know her name. I feel her blood course through my veins. I'll take the bullet, but not the blame. Elevate your sense of pride. Face me at your leisure To hear you hesitate and plea Gives me a sense of pleasure You're made of glass Its final scene is pure transparency This end was meant for me I'll take the bullet But not the blame. Never know her name Wat was dat nou weer voor gevoelig? Mooi, hè? Oh, kind, dat was prachtig. Ja, mooi, hè? Heb ik je aan het huilen gemaakt? Nou, nee. oh, jammer. Nou, vertel, <laughs> wat was dit? <tog> dit was uh, het nummer The Bullet, maar dat begreep je waarschijnlijk al. Ja, kogel, Maar uh, ja. ik denk niet dat je verwacht van wie het is. Het is van Caro Emerald. Oh. En uh, ja, iets heel anders natuurlijk dan, dan het repertoire... wat we eigenlijk wel allemaal van de kennen... Maar waarom vond ik dit nou zo leuk? Nou, alle ophef gisteren uh, over Caro Emerald. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen. Nee, nee, ik heb hem niet meegekregen. Uh, je hebt wel de ophef meegekregen nee. over Dotan. Uh, die Dotan. ja, die is ja. zoek, geloof ik. Of nou, is die... die is dus gevonden oh. gisteren. Hij uh, was bij Caro Emerald thuis. Oh. En uh, toen, toen heeft een, een, een, een, een... Nou ja, hoe noem je dat nou? Een journalist van de, van de Story, die heeft uh, aangebeld... En toen heeft Dothan uh, wat vragen beantwoord via de Intercom. Want hij wilde niet naar buiten komen. Nee. En um, ja, hij, hij uh, was dus heel boos dat dat gepubliceerd is. Die antwoorden op die vragen. Want hij vond het geen interview. Nee. En uh, die, die, die journalist die, uh, heeft een foto op een gegeven moment gemaakt van... Caro en Dothan met z'n tweeën op het balkon... die aan het kijken waren wie er nou aan die deur had gestaan. Ja, ja. Dus daar kwamen insinuaties bij... waarop um, uh, Patty Harpenau, de moeder van Dothan... weer uh, die insinuaties tegensprak... en zei van dat, uh, dat ze zeker wist dat haar zoon... Uh, nooit een relatie met een uh, vrouw aan zou gaan... Dus was er ook weer de insinuatie dat uh, Dothan dan waarschijnlijk wel uh, ja, homo, homofiel is. ja. Yeah. Wat dan weer tegengesproken werd. Oh, en dus het was gisteren nou een gedoe weer bij die familie oh. uh, Dothan en Patty. en Dus ik dacht nou, dat, dan is dit nummer van I take the bullet but not the blame... Uh, van Caro Emerald in dit geval sta... toch wel toepasselijk. <laughs> ik snap hier, die mensen daar. Zijn... Laat die... stel, al is het zo, laat die mensen. Ik, ik heb, ik vind het zo, uh, ik vind het echt schorum, die blaadjes, story ja, en de ontwikkeling. Ja, jongen, privé, verschrikkelijk, en... want houden zitten ze die mensen in hun nek, hè? En ze. Oh. En ze... Ze blijven die en het is echt mensen tuig, ook echt in het nauw, hè? Het is ook echt tuig. Ja. Het is gewoon tuig van ik de rigel. En ja. ik, snap, ik snap nog steeds niet dat er mensen zijn... die die pulp gewoon, ge gewoon lezen. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ja. Al die blaadjes, de ene leugen na de andere. En, dat is en sensa ja. sensatie ja, ja, zoeken. Ja, ja. Goed, laten we ja. erover ophouden. Ah, ja, want we ja, hebben ja, veel ja. leukere dingen voor, ja. uh, voor de boeg. Maar het was wel een mooi nummer, toch? Dat wel. Ja, dat dan weer wel. wel. Ja, ja. Ja. Ja. Nou ja, Kondig dat heeft... Dat heeft het dan nog opgele opgeleverd. Dat onze oorpapillen uh, weer even gestreeld ja, zijn. gestreeld zijn, ja. ja. Nou, oké. Okay, Te ja. yeah. <laughs> gezeur hebben in zo. 7-8. Uh, oké, okay, no, I niet mean, excited, man. is because I'm short, I know. Blijven jullie maar in je dagdroomtjes geloven. Dat is veel beter. <laughs> oh, I could hide beneath the wings...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 to a daydream Een bandje dat uh, oorspronkelijk in Amerika werd opgezet uh, als uh, zeg maar tegenhanger van de Beatles. Want men vond die Beatles, dat was maar een beetje revolutionair en raar gedoe. En er moesten een beetje net, net die jongetjes moesten er tegenover komen. En uh, dat gebeurde met een televisieserie. Er werden gewoon een aantal knaapjes bij elkaar gehaald. En uh, dat moest dan een uh, nieuwe band worden. Nou, oké, okay. uh, dat is best een leuk liedje. Daydream Believer van The Monkeys. Jawel, en zullen wij dan nu nog maar even uh, Dolly... Ja? Je moet wel even uitkijken, want er komt een gevaarlijk iemand binnen zo. Een gevaarlijk iemand Ja, er binnen? komt een gevaarlijk iemand binnen. Hoe bedoel, moet ik onder de tafel gaan? Ja, je moet, ja denk, ik denk dat het heel goed is die je onder de tafel... Oh, dan ben ik weg. Ja. Nee, Wat een mazzel dat de camera's dat nog niet doen. De nee, mensen zouden maar... zich kapot schrijven. Ja, ja maar, maar dat, dat is wel, wel. Ik snap het niet. Ja, nee, kom, dat hoor je zo wel. Oh? Hoor je zo wel. Doodeng? Artist in het licht. Kom namelijk een messenwerper binnen. Ach, Messenwerper in een heel mooi Russisch park. Niemand wierp zijn scherpe messen scherper... en met zo'n volmaakt gemaakt. Messenwerpen aan zijn partner was zijn hoogste doel... en bij al dat werpen had hij nimmer het gevoel... dat in voorwerp zijn er borben ook nog een groot hart vol liefde staak. En als hij messen naar haar smeet... Zon ze onhoorbaar, maar vol Ivan, Wie wie kan je niet missen? zo nes in wanneer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 met reeds gebroken stem Iwan, eerst kon je me missen Maar nu je niet zonder me kan Moest jij je natuurlijk vergissen And my. Trok, ik trok echt niet in. komt alleen zo'n vaarlijk mannetje. Ja, weet ik veel. Je loopt net in die, in die gang te paraderen. Je kijkt naar de trap en dan ga je zeggen dat er een gevaarlijk iemand aankomt. Ja, dus ik zit ook maar naar die trap te loeren. messenwerper. Oh. Kom je bent erg jij. Wat een comediant, hè? Ze zit een beetje mij op de stangen. Cornelia Maria Brokken, dames en heren. Werd geboren. Ach, was dit Corrie Brokken? Werd geboren in Breda op 3 december 1932. En zij overleed in Laren, Noord-Holland op 31 mei 2016. En dat was een Nederlandstalig zangeres, radio- en televisiepresentatrice. En ook nog jurist. Advocaat en daarna ja, zelfs rechter. rechter. En met een eerste plaats op het Eurovisie Songfestival, wat toen nog een festival was en geen festivals. Uh, van 1957 <laughs> was zij de eerste Nederlandse die deze plek wist te bereiken. En ook won zij twee Edisons in 1963 en 1995. En het was echt een geweldige zangeres. Waar toen de tijd in de 60s en 70s had ze ook uh, eigen televisieshows. En het waren hoogstaande programma's. Dat waren echt goede, goede televisieshows, zeker voor die tijd. Corrie Brokken was het. Uh, ja, jij kent hem natuurlijk van een heel ander nummer, hè? Toch? Ja, ja, ja. ja, ja, Zeker. Dit, dit kende ik helemaal nog niet van haar. Nee? Leuk. Leuk, hè? Ja, zelfs Mario heeft dit nog niet gedraaid, volgens mij. Maar misschien ook wel, hoor. Artiest in het licht. Voor nou, mm, jou even speciaal deze. Ah mooi. Zij is die Koningin. Zij heeft de trots van een vorstin. En toch zegt iedereen...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 Ik had oorspronkelijk uh, deze klaargezet voor artiesten in het licht. En toen kwam ik die andere tegen. En die vond ik eigenlijk. Dat vond ik zo'n verschrikkelijk leuk nummer. Vroeger al eigenlijk. Dat ik denk, nou ik gooi die messenwerper er ook tegen. Nou dan maar twee van Corrie. <lacht> dan maar twee van Corrie Brokke. Ik bedoel, ik vind het. Het was gewoon een fantastische Nederlandse zangeres. Een uh, van de betere, mag je rustig stellen. Die vrouw kon echt heel veel. En. Uh, Vandaar, dus gewoon nog even La Mama. Nummer oorspronkelijk natuurlijk van uh, Charles Aznavour die, uh, die schreef het. En ja, dat kon Corrie. Uh, zij kon ook. Uh, zij had ook uh, Nederlandse vertalingen van nummers van Piaf bijvoorbeeld. Zoals Milord. En uh, ja, die is van Piaf mooi. Maar van Corrie is hij ook gewoon fantastisch. Zo is het nog eenmaal. Hè? Huh? Vind je niet? Ja, zo uh, inderdaad. Ik uh, ben het helemaal een beetje eens. Dit is ook zo'n mooi nummer trouwens. Was van een film toch, dit? Ja. Ja, hè? Was het niet de Courtebet Bette Huclid? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee. Want oh, van de partij... Nee. Billities. Wat? Billities. Oh, ja. Een van fotograaf Dave Hamilton. Ja. Prachtige film. Met, uh, de muziek is ja. van, uh, van Francis Lai. Dat is de man die ook de muziek voor Love Story schreef onder andere. Ja. Billities heet het. Mooi. En daarmee gaan we naar het nieuws van één uur. We zijn, uh, He, en dan zijn we straks terug met, uh, met wat om te lachen hè, na het ja, nieuws. Ja, laat ja, maar eens wat te lachen doen. Dus blijf luisteren hoor. Doe jij het? Is goed. Oké. Okay.